11 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Trainer Ronald Koeman vertrekt bij Feyenoord, dat meldt de club. De trainer maakt wel het seizoen af en hij zegt te willen toewerken naar een mooi slot. Volgens Koeman heeft hij de keuze om te vertrekken puur op gevoel gemaakt. Het is mooi zo, zei hij. Kleine scholen blijven een toeslag houden. Het kabinet was van plan die toeslag te schrappen... en in plaats daarvan een bonus te geven voor samenwerking. De coalitie D66, ChristenUnie en SGP hebben nu afgesproken... dat het plan van tafel gaat. Onder meer de ChristenUnie en de SGP waren fel tegen het verdwijnen... van de toeslag, omdat die de kleine scholen zou bedreigen. Het CDA is voor een gekozen burgemeester, dat zegt fractieleider Buma in de Volkskrant. De burgemeester wordt nu benoemd door de kroon op voordracht van de gemeenteraad. Buma wil af van wat hij noemt dit schimmige systeem. Ook wil Buma veranderingen in de manier waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. Hij wil die veranderingen omdat volgens hem het politieke systeem vastloopt. In Cairo staat de afgezette oud-president Morsi weer voor de rechter. Het gaat om de hervatting van een van de vier rechtszaken die tegen hem zijn aangespannen. Morsi is vanochtend met een helikopter naar de rechtbank gebracht. Morsi zou zijn aanhang hebben aangezet tot het doden van demonstranten. Veel overlast in delen van Europa door het weer. In twee dagen tijd is in Oostenrijk de Italiaanse Alpen en Noord-Servië... zeker anderhalve meter sneeuw gevallen. Frankrijk en Italië hebben last van overstromingen. Aan de Franse kust wordt rekening gehouden met vloedgolven. De duizenden Nederlanders die ingesneeuwd zijn bij de Weissensee in Oostenrijk... hopen in de loop van de dag naar huis terug te kunnen rijden. Omdat het inmiddels dooit in die regio... gaat de weg van het dorp naar het dal mogelijk later vandaag weer open. Het weer, eerst nog veel regen en vooral aan zee waait het hard. In de loop van de dag wordt het droger en dan wordt het 4 tot 8 graden. Morgen blijft het droog en dan schijnt de zon wat vaker. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4... De berg op zom richting Antwerpen. Er staat bij hogerheide 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstok is daar afgesloten. En op de A20 in de richting Hoek van Holland... staat bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Daar zijn twee rijstokken dicht.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 met van Goetem en John Favreau, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op denkproducties.nl. De Centraal-Afrikaanse Republiek staat aan de rand van de afgrond. Honger en ziektes liggen op de loer. Honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen... zijn op de vlucht voor wreed geweld. Draai je hoofd niet weg voor deze onschuldige burgers... Geef aan Stichting Vluchteling op Giro 999. John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar denkproducties.nl. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops... weet je nou precies hoe dat werkt? Ja, je koopt en registreert een Tekra of Portagee laptop... en mocht deze onverhoopt tijdens het eerste jaar stuk gaan... repareert Toshiba hem voor je en storten ze je geld weer terug. Hè? Dus dan heb ik en mijn laptop weer terug en het hele aankoopbedrag. Dat is bijzonder. Ja, maar ze gaan bijna nooit stuk. That's why. Toshiba. Met Windows 8. Perfect voor werk. En met onze vernieuwde zekerheidsgarantie zit u altijd safe. Toshiba. Leading innovation. Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Favro. Ga naar denkproducties.nl Peugeot heeft goed nieuws. Want de nieuwe 3008 en 508 Hybrid 4 zijn ook dit jaar verkrijgbaar met 14% bijtelling. Dus denkt u erover om in 2014 zakelijk te gaan rijden en wilt u tegelijkertijd beschikken over een technisch geavanceerde hybride met flink die ook nog eens goed is voor dan is de nieuwe Peugeot 3008 of 508 Hybrid voor met 14% bijtelling zeker iets voor u. Ga snel naar de Peugeot dealer en vraag naar de mogelijkheden. Radio 1. Kro. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij ook oh, oh, hoe oh. het met de taal staat, aan staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taan staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reus uitgedaagd. Maar, man, wat zijn er toch wel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, dan zouden wij wel vertellen. Hoe Zijn Mieke nou shit? It happens. Goedemorgen, welkom bij de Taalstaat. Van de week zat ik in een Amsterdamse tram. Achter mij zaten twee schoolmeisjes... die luid op de kwaliteiten van hun verschillende leraren bespraken. En een van hen zei... Juf Boskamp zit ziek thuis met een trauma. Die heeft een trauma aan onze klas. Een trauma aan onze klas? Die zin die klopt natuurlijk niet. Maar dat is soms niet nodig om precies te begrijpen wat er bedoeld wordt... Welkom bij de Taalstaat. Ook wij zullen ons wel eens vergissen. Als u maar wel blijft begrijpen wat we bedoelen. Jij bent al lang niet meer hetzelfde meisje. Dat altijd niet zo mocht, hetzelfde wijsje. Wat waren wij nog jong? Toen jij die woorden zong Oh rozen Aha rozen Rozen Ik voel me nu nog steeds Dezelfde schooier Maar de jaren maakten jou Alleen maar mooier mm -hmm. Toch ging het leven niet tot wanhoop en verdriet. Oh, Over rozen. Alle een er is en er is beslist. En er zal er toch wel ooit in zeggen zijn. Alles wat ik mis, wat er nu niet is, zal er toch wel ooit in zeggen zijn. dat grauwe wolkendek toch als vanzelf op als je Doe Maar hoort. Doe Maar in 2000 in dit programma alleen maar liedjes... die passen in de taalstaat. Nederlandstalige liedjes. Wat gaan we doen? Facebook bestaat aanstaande dinsdag tien jaar. Wat voor een invloed heeft dat sociale medium op ons taalgebruik? Dat vragen we aan schrijver David Epco, die een alter ego bedacht en daar een eigen Facebookpagina aan koppelde. Hij is onze hoofdgast. Wie is de beste leraar Nederlands van Nederland? We zijn er naar op zoek en vandaag ontvangen we leraar Harro Schuiling... van het Corlaar College in Nijkerk. Cabaretier Waas is hier, hij gaat met Peter Heerschop naar Sochi... voor columns en huldigingen. Kan hij daar zeggen wat hij wil? Hoe vrij is hij in zijn taal? Jeroen Zijlstra, tekstdichter-componist over zijn nieuwe album Geen Krimp. De taal natuuranalyse van Rutger Kastrikum door René Appel. De radiocartoon van Ruben L. Oppenheimer. Uw eigen romans 1149. En onze andere vaste rubrieken, waaronder... Het laatste taalnieuws. Vannacht is de stemperiode voor de Lofprijs en de Sofprijs der Nederlandse taal afgesloten. De Stichting Nederlands reikt deze prijzen jaarlijks uit. De Sofprijs voor personen of instellingen die zich schuldig maken aan het onnodige gebruik van Engels... en de Lofprijs voor personen die zich juist sterk maken voor het Nederlands. Arno Schouwers van de Stichting Nederlands, goedemorgen. Goedemorgen. De prijzen worden al sinds 2004 uitgereikt. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, wat we er vooral mee willen bereiken is aandacht voor uh, het fenomeen. En het fenomeen uh, is dan het, uh, het, het... Nou, dat klinkt wat dramatisch, maar het, ik zeg het toch... het opbrengen Engels in, uh, in de Nederlandse samenleving. Ja, ja. en dat, dat, dat, dat, vindt u, uh, dat ziet u ongaarne? Uh, ja, we hebben een simpel uh, rekensommetje. Meer Engels is minder Nederlands. En uh, dat vinden wij jammer, ja. ja. Uh, uh, taal is wel een levend organisme. Is het echt zo'n groot probleem? Uh, die, de, de, de taal beweegt toch met de tijd mee? Ja, is helemaal, helemaal correct. Maar uh, er gebeurt uh, in, in dit geval iets heel anders. Er, uh, er wordt uh, op, uh, op een aantal plaatsen actief uh, gewerkt aan het, uh, aan het verdringen van het Nederlands. Op welke plaatsen bijvoorbeeld? Wat doet u op? Uh, nou ja, dan is het een beetje voor, vooruit, uh, vooruit kijken naar, uh, naar de bekendmaking van de uitslagtrek. Maar dit is onder meer in de politiek uh, zijn er nog wel wat mensen die vinden dat er uh, veel meer Engels in het, in het Nederlands uh, zou moeten komen. Veel meer Engels in het Nederlands? Uh, ja. Dan komen wij meteen bij de softprijs, In, de, in Nederland, Schouwen. hè? Dus, ja, ja. Ja, en, en, en wie krijgt die Softprijs der Nederlandse Taal? De Softprijs uh, der Nederlandse Taal 2013 gaat naar staatssecretaris Sander Dekker. En Sander Dekker is een, uh, heeft een plan opgesteld om het basisonderwijs tweetalig te maken. Hij vindt het jammer schrijft hij ergens in, of laat hij ergens in de Volkskrant, uh, staat ergens in de volksland ja. dat uh, er pas in groep 7 op de basisschool wordt begonnen met Engels. Ja. En waarom vindt, u, waarom vindt u dat een slecht plan van de staatssecretaris? Het is in zover is een, een prima plan van, van de staatssecretaris als hij daarmee behoogt het uh, Nederlands op termijn te doen verdwijnen, <laughs> uh, maar daar is de zicht in Nederlands niet voor. Nee, nee, nee, dat begrijp ik dat uw stichting daar niet voor is. Nou, wellicht wordt uh, Sander Dekker de opvolger van Frans Wekers. Dan is dat probleem ook opgelost, hè? Ik zou niet weten. Is dat zo? <laughs> ja, dat is, uh, hij wordt, genoemd. Hij, hij wordt genoemd. genoemd. hij wordt genoemd. Hij wordt ja, genoemd. Ja, die, die, die ken ik. Ja. Uh, en dan, uh, vorig jaar won publicist uh, Henk Hofland de lofprijs der Nederlandse taal. Ja. Nou, over wie bent u heel erg tevreden? Wie heeft via uw website gewonnen? Uh, de... De winnaar van de lofprijs der Nederlandse Taal is uh, Eberhard van der Laan, de BMW van Amsterdam, geworden. In, in, in de zijn persoon en als, als vertegenwoordiger van de burgemeester en van Amsterdam. En waarom krijgt hij die prijs? Hij krijgt die prijs omdat hij antwoordde op de vraag van Paternotte die inging eigenlijk op de uh, plannen van uh, Sander Dekker. Uh, en, en vroeg aan het college of uh, Amsterdam niet uh, per, in, per onmiddellijk of zo snel mogelijk uh, alle basisscholen op de Amsterdamse, in Amsterdam uh, tweetalig zouden willen maken. Ja. Antwoordde hij dat dat geen prioriteit is van, uh, van het college omdat er veel grotere problemen zijn zoals de taalachterstand van een groot aantal op de basisschool. Patero Jan Paternotte is gemeenteraadslid van D66. Jan in Amsterdam. Paternotte is gemeenteraadslid ja, ja. En ik van D66. Maar ja. Ik dacht dat hij fractievoorzitter was, maar daar wil ik in. Ja, ja. Nou, in ieder geval, Eberhard van der Laan die heeft dat tegengehouden. En die zegt uh, de, de uh, bijspijken van kinderen met een taalachterstand. dat vinden wij veel belangrijker. Uh, gaat u, uh, worden die prijzen ook officieel uitgereikt? Die prijzen worden uitgereikt. Dat gaat in overleg met, uh, met de gelukkigen. Uh, alleen het uh, vervelende uh, doet zich voor dat de winnaar van de, van de softprijs, die eigenlijk duidelijk als, als aanmoedigingsprijs is bedoeld, ja. om net uh, ja. op je ja. taal, ja. uh, die uh, winnaars die staan zelden te trappelen om de prijs in ontvangst te nemen. Ja. Soms ja. beweren ze zelfs dat ze hem niet verdiend hebben, zoals minister of uh, premier Balkenende ooit. Uh, Goed. Meneer Schouwen, de winnaars zijn bekend. Van de Sofprijs is dat staatssecretaris Sander Dekker. En van de Lofprijs is dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Dank dat u uh, dit nieuws aan ons wilde uh, prijsgeven. Niets dank. U dank voor uw gastrijf. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien wist u het nog niet, maar het is vandaag de grote taaldag. Dat wordt gevierd met een groot taalkundig congres in Utrecht en de opening van het taalportaal. Aan de telefoon heb ik Hans Bennis. Hij is directeur van het Meertens Instituut dat onderzoek doet naar cultuur en taal. Meneer Bennis, goedemorgen. Goedemorgen, minister. Uh, aan u de eer om straks de website het taalportaal uh, te lanceren. Wat is het taalportaal? Het taalportaal is een, uh, is een Engelstalige verzameling van alles wat wij over de grammatica van het Nederlands weten. En dat is nogal wat. Dus we hebben de afgelopen tijd met een twintigtal mensen uh, gewerkt om dat zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. We hebben nu, uh, straks open ik het, uh, het portaal uh, op, het, uh, op de, de, de taaldag, uh, de grote taaldag. Uh, en dan daarna hebben wij nog twee jaar om die, het, het taalportaal verder af te maken. Ja, en waarom is het in het Engels? Uh, het is in het Engels omdat het bedoeld is als een, als een wetenschappelijke uh, grammatica... waarbij alle... Taalkundigen in de hele wereld kennis kunnen uh, nemen van hoe de Nederlandse taal in elkaar steekt. En dat is voor taalkundige doeleinden, waar natuurlijk het Engelse uh, lingua franca is de standaard gebruikelijke taal is, is dat, uh, is dat belangrijk. Ja. Uh, wij hopen natuurlijk ook, en daar zijn we ook mee bezig overigens hoor, om, de, uh, om daar een Nederlandse versie aan te koppelen. Het gaat allemaal digitaal. En we, u kent waarschijnlijk wel de Ans, de algemene Nederlandse spraakkunst. Wij zijn in overleg met de Nederlandse Taalunie, om ook die ANS aan dat taalportaal te koppelen, zodat we ook naar het wat grotere publiek een, uh, uh, een grammatica hebben van het Nederlands die iedereen op elk gewenst moment kan raadplegen. Ja. Kunt u een voorbeeld noemen van wat ik daar bijvoorbeeld terug kan vinden? Nou, laat ik een voorbeeld geven. Uh, dat ga ik straks ook uh, laten zien hoe dat werkt. Uh, uh, de vraag naar het bijvoeglijk naamwoord uh, in het Nederlands. Er zijn mensen die uh, zeggen een mooie meisje. Vooral mensen die Nederlands als tweede taal uh, leren. En je kunt je afvragen waarom is dat eigenlijk niet goed? Of waarom moet het daar een mooie meisje zijn? Het is tenslotte ook... Uh, het mooie meisje, dus waarom niet een mooie meisje? Nou, als je wilt weten hoe dat precies in elkaar zit... dan kun je met een, een aantal klikjes uh, uh, naar een uh, passage in het taalportaal uh, gaan... en daar vinden hoe dat in elkaar zit. Dus ja. waarom is dat eigenlijk zo? Ja, ja mooi. En, en wat staat er nog meer op het programma van de Grote Taaldag vandaag? Tot slot. Uh, de Taaldag is, uh, ja, dat, dat heeft 80 lezingen vandaag, uh, dus ik kan nie, e echt niet gaan opnoemen wat er, wat er allemaal gebeurt. Daarna is er een taalgala. Ik hoorde net, ik zat al even in de uitzending, hoorde ik iemand praten over de Lof en de Softprijs. Ja. Uh, wij doen vanmiddag de Lotprijs uh, <laughs> om in stijl te blijven. En wat en is dat? De Lotprijs is de, uh, de, uh, de prijs voor het beste uh, populaire artikel over de uh, taalkunde in Nederland. En wie krijgt hem? Daar heb ik geen flauw idee van, nee. want ik, ik, ik, reik, ik reik hem niet uit. Dus ik ben nee. gespannen in nee, verwachting ja. wie dat gaat krijgen. En er is ook uh, een, de uitreiking van de avt Anela uh, prijs Dat is de prijs voor de beste dissertatie in de taalkunde. Dus er worden vandaag heel wat mooie prijzen uh, voor ja. taal uitgereikt. Ja, is, dat... Meneer Bennis, het is niet voor niks de mooie grote taaldag. Nee, nee, nee. Zeker. nee ik ben, nee. ben er heel blij mee. Ja, ik wens u veel plezier en dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja, met alle plezier. Goedemorgen. Dag. Dag. Dag. Dag. Ja, uh, uh, ik, ik ga maar aan iets wagen. En uh, dat zal hoongelag in Friesland opleveren, vrees ik. Gnufcamera en prumdrug zijn twee van de woorden die kans maken... gekozen te worden tot het mooiste Friese woord van 2013. Wedstrijd wordt uitgeschreven door de riet van de Frieske Beweging Tresor... het Fries Historisch en Letterkundig Museum en de Frieske Academie. En van die laatste instelling heb ik taalkundige Hendrik Seijens... aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Seijens. Ja, goedemorgen, meneer Spits. Jongen jonge, dat ging al helemaal mis natuurlijk, hè? Nou, dat viel best. Mee. Oh, viel het mee. Ja, mag ik trouwens even aanvullen op ja. Hans Bennis? Want ik ja. luister ook mee met de uitzending. Dat in ja. Taalportaal het Fries ook uh, ja. meedoet. Ja, ja. En, ja. Uh, dat uh, heeft hij niet genoemd, maar uh, dat zit gewoon ook op ja. de website. Ja, ja. ja. Uh, uh, u bent een van de juryleden voor. Uh, even terug naar dat uh, mooiste Friese woord van 2013. Ja. Uh, er zijn vijf nominaties. Kunt u ze even noemen? Ja, dat zijn uh, Gnuf, Camera, Mienskips-type, Proemdrug. Reli Schwiller en Rutstalling En uh, dat zijn uh, vertalingen van uh, Nederlandse of Engelse woorden. Ja. En eh, en, ja? En, uh, dat is gluurcamera, crowdfunding, koudrug, sprokkelgelovigen en uh, windowdressing. Ja, klopt. Ja. En we hebben net de Friese vertalingen gehoord. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, hoe bent u aan deze vijf kanshebbers gekomen? Uh, er is uh, eind vorig jaar een wedstrijd uitgeschreven met twaalf uh, Nederlandse woorden. Die hebben we uh, gezocht op de websites van Van Dalen, het INL. En uh, daar hebben we dus van gevraagd van uh, geef daar een Friese vertaling voor. En uh, daar hebben meer dan 90 mensen uh, op gereageerd en uh, enkele honderden uh, uh, ja, suggesties zijn binnengekomen. En ja. daar heeft de jury dus deze vijf uitgekozen. Als uh, nominatie. En wordt dat winnende woord dat ten slotte gekozen wordt dan echt toegevoegd aan de Friese taal? Uh, dat wordt uh, toegevoegd wanneer uh, de Friestaligen het gaan gebruiken. Uh, dus wanneer zij denken ja. van hey, ja, dat is een goede oplossing voor, uh, voor uh, dat uh, Nederlandse woord of dat Engelse woord. Ja, en, en, en het woord van vorig jaar, is dat bijvoorbeeld in, uh, wordt dat nu gebruikt in Friesland? Uh, ja, het woord van vorig jaar dat was uh, de bezorgbromfiets die uh, pizza's en dergelijke rondbrengt. En dat was in het Fries uh, bringbrommer. En uh, er zijn uh, enkele pizzeria's, onder andere in Burgum, uh, die dat woord uh, gebruiken. En uh, uh, ja, wanneer dat dus doorzet, dan kan dat. En, uh, ja. Brengbrommer, dat zou ook, eh, ook in het Nederlands... dat eh, vind ik ook een prima woord, de ja. ja, nee, dat... Uh, dat allitereert. Wordt, dat, dat, uh, dat heeft gewoon ook potentie, omdat het uh, heel mooi uh, allitereert... Ja. van uh, die brr en brr, en dat kun je <laughs> ook nog weer met brommer... met brommen uh, uh, combineren, ja. en uh, het ligt goed in de mond... en het dekt ook helemaal uh, het begrip. Ja, ja. Do doet u dit nou omdat u wil voorkomen... dat Nederlandse en Engelse termen hun intrede doen in het Fries? Nee, dat doen we niet... Uh, het is uh, uh, de Friese zijn uh, uh, ja helemaal tweetalig. Hè? Ze beheersen het Nederlands uh, ja. net zo goed als het Fries. En het is dus heel makkelijk om, uh, om, om, om Nederlandse begrippen of nou, woorden die, uh, die vanuit uh, ja, gewoon uh, ontstaan, ook in het Fries over te nemen. Dus een woord als een gluurcamera kan heel makkelijk in het Fries binnenkomen. Maar het is gewoon geen Fries woord. En wij geven ze dus de suggestie van: nou wil je dat in het Fries doen, dan kan dat bijvoorbeeld Gnufcamera zijn. Ja. En uh, dat geldt ook voor koudrug uh, kou. En dat is uh, in het Fries Kargje. Je kunt het gewoon vertalen als koudrug, maar je kunt ook uh, proemdrug uh, ge, ja, ervan ja. maken. Want proem, en dat is het Nederlands pruim, een pruimtebak. Ik in. begrijp het. 14 februari wordt er weer naar bekendgemaakt. Heeft, ja. u, heeft u een favoriet? Uh, uh, deze vijf zijn mijn favoriet. Ja. <laughs> maar daarvan? Daarvan? Ja. Ik vond zelf uh, proemdrug uh, een hele mooie. Proemdrug? Omdat die, uh, ja, dat, uh, dat uh, pruimtebak in het genot uh, van uh, <laughs> daarop Kouwen uh, vroeger. Uh, ja. ik, ik heb dat nog meegemaakt dat de mannen dat deden. En dat ze daar helemaal uh, ja, uh, lekker van werden. Ja. Uh, dat, het is wel en, uh, dat past ook precies bij kwart. Uh, ja. Ja, ja, ja, het is wel leuk dat mannen dat doen. Maar het is wel vies hè, dat uh, water dat dan uit de mond komt hè, van de pruimdrug. Maar ik dank u hartelijk. Ja, we, graag gedaan wij, hoor. Wij, wij wachten af wat, er, uh, wat uh, het winnende woord wordt. 14 februari weten we dat. Ja, dat uh, wordt dan bekend. We zijn op zoek naar de beste leraar Nederlands van Nederland. U kent ze vast wel. Gun ze die kans. Geef ze op taalstaat.kro.nl ja, we zijn dus samen met het genootschap Onze Taal op zoek... naar de beste leraar Nederlands van Nederland. En we hebben goed nieuws. Onderwijsminister Jet Bussemaker zal op 17 mei de prijs uitreiken. Twee kandidaten zijn er geweest. Sandrijn Wiebenga van scholengemeenschap Lelystad... en Bart Loré van Houtenschool voor MAVO en beroepsgericht onderwijs. Kandidaten worden beoordeeld door een jury... bestaande uit Trudy Koenen, docent Nederlands... aan het Montessori College Oost in Amsterdam. En lees ook vooral haar boek Spijbelen doe je maar thuis. is een erg goed boek... En voor iedere leerkracht uh, ja, eigenlijk een must. En Peter Arno Koppen, hij is hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands in Nijmegen. En aanwezig op de grote taaldag waar we net Hans Minnes van het uh, Bennis van het uh, Instituut over hebben gehoord. Dag uh, Peter Arno Koppen. Hallo. Is het druk daar? Uh, het is uh, geweldig druk. Uh, grote belangstelling. En uh, zoals van dezelfde tijdig lezingen. Dus iedereen kan aan het trekken komen. Dag Trudy Koenen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Klaar en dank voor... dank voor je reclame. Ja, ja maar zo'n boek is het wel. <laughs> ja. En klaar voor de derde kandidaat? Helemaal klaar voor. Goed. De derde kandidaat is Harro Schuiling... docent Nederlands aan het Corlaar College in Nijkerk. Dag, Harro Schuiling. Hoelang goedemorgen. Ben, goedemorgen. Hoe lang bent u daar al leraar? Uh, jaartje of dertien nu. En aan welke klas geeft u les? Uh, bovenbouw van Havo uh, voor Nathaneum. Ja, Voorgesteld als beste leraar Nederlands van Nederland ja. door oud-leerling Willemijn Schuiling. Geen familie, hè, Willemijn? Nee, geen familie, Nee, nee, ja, goed, Nee, nee. <laughs> nee. nee. Uh, uh, waarom is Haro Schuiling de beste leraar Nederlands van Nederland? Ik vind dat meneer Schuiling de beste leraar Nederlands van Nederland is, omdat hij, ja, hij geeft niet alleen heel goed les. Nederlands was altijd een, ja, een hele leuke les, heel vrolijk, vol verhalen. Ja. Maar hij geeft ook heel goed les, gewoon, hij legde alles heel goed uit. Ja, je leerde ook echt, was, maar het was ook gewoon altijd een feestje. Ja, en naast jou zit uh, Marvin Verrips. Dag Marvin. Goedemorgen. Uh, jij bent uh, havist, uh, havo-leerling, je zit in de vijfde klas. Zeg ja. je nou tegen meneer Schuiling, want jij zit dus nog op school... je hebt nog ja, de, uh, de les van de heer Schuiling. Ja. Zeg je nou meneer Schuiling of zeg je nou je en Harro? Um, ik probeer altijd zo formeel mogelijk te blijven. Want ik vind gewoon, hij is en blijft een docent, dus dat hoort gewoon. En dan vind ik het niet kunnen om gewoon je en Haro en zo tegen hem te zeggen. Nee, het is dus meneer Schuiling? Ja, altijd. Ja. ja. Was dat voor jou ook zo, Willem? Ja, ja, het was meneer uh, Schuiling? Ja. ja, ja. Uh, uh, hoe belangrijk uh, vindt u dat, uh, meneer Schuiling? Nou, we, we lachen heel veel in de les. En, en, en eigenlijk in de omgang zijn we best wel informeel. We, we, we, uh, ik, als leraar hoor ik best veel dingen die, denk ik, niet heel veel leraren... Uh, te weten krijgen van, van hun leerlingen. Maar het, het probleem is als je je laat tutoriëren door je leerlingen... Uh, op het moment dat je een conflict krijgt of je krijgt uh, wat, wat wrijving of zo... dan is het veel moeilijker om afstand te nemen. Dus uh, begin maar gewoon met u. En, en ja, volgens mij spreekt, uh, of is, is, is een aanspreektitel maar een aanspreektitel. En dat zegt het verder niets over, uh, over je omgang. Nee, hoe is de sfeer in de klas, Marvin? Altijd gezellig. Um, er worden veel grappen gemaakt. Heel veel leuke anekdotes van meneer Schuiding. Ja? Heel veel. Noemen ze grappig. Waar moet je om lachen? Nou, uh, dat is wat <laughs> <laughs> Ja, ik kan zo even snel niet echt iets bedenken, maar... Nee, of in ieder geval niet iets dat geschikt is op dit tijdstip. <laughs> Bijvoorbeeld. Maar um, ondanks alle grappen, wat dan net ook al zei... alle lesstof komt er wel doorheen. En ook als meneer Schouding zoiets heeft van... en nu gaat even de knop om, dan heeft iedereen daar ook respect voor. En dan gebeurt dat ook. Ja. Hoe belangrijk is de sfeer in de klas? Oh. Uh, ontzettend. Ja, als je niet met elkaar kan lachen... dan komen leerlingen niet met plezier naar je les. En als ze niet met plezier naar de les komen... dan hebben ze altijd wel een excuus om, uh, om niet op te letten... of niet mee te doen of, of, of nou ja, gewoon weg te blijven. Ja. <laughs> ja. Is, is, is het dan... Uh, want, want de school staat in Nijkerk. Dat ja. is een redelijk beschermde gemeenschap. Is dat een voordeel voor een docent? Uh, dat weet ik niet. Nee, ik heb echt, ik, nee geen idee. Het, het, het is een kleine gemeenschap, dus heel veel mensen kennen elkaar wel... maar het is niet echt een, een dorp zoals... Uh, ja, je hebt maar 500 inwoners en iedereen is familie van elkaar, nee. nee. Trudy Koenen, <laughs> dit, dit aspect vind jij interessant, hè? Ja, dit vind ik heel interessant. Want uh, het is een, uh, een, een totaal andere school dan onze, denk ik. Maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben... ik las in de aanbeveling dat uh, meneer uh, de kinderen bijnamen geeft. Dan nou ben ik zo benieuwd, wat voor bijnaam hebben ze voor hem... <laughs> Oh, uh, Willemijn. Oh, wat voor, wat... Dat is een leuke vraag. Ja, wat voor, uh, <laughs> heeft, heeft meneer Schuiling een bijnaam? Nou, meestal noemen we hem gewoon Schuiling als we het over hem hebben. Ja. Dat is lekker makkelijk. De meeste leraren noemen we hem bij een achternaam. Maar... Hij vertelt zelf nog wel eens verhaaltjes in zijn alter ego, Henk Puffelmans. Dus daar hebben we het ook wel eens over. <laughs> hey, Henk Puffelmans, die ken jij ook, Marvin? Henk Puffelmans is een uh, welbekend begrip uh, <laughs> in de en, en dat is een alter ego, een, een literaire uh, figuur? Schrijft schrijf, schrijf u daarover? Nee. Nee, nee, het wordt steeds erger en erger. En, um, ergens, er, ja. nee, maar een jaar of dertien geleden uh, in, in, in, moest, ik, moest ik een grammatica oefening uitleggen. En, en ja. je schrijft een zinnetje op, en, en daar stond een Henk Puffelmans in. En, ja, dat jaar kwam die man steeds terug en het wordt erger en erger. En, en, en op Twitter uh, heet ik ook Henk Puffelmans en, en het wordt ja, bijna Jacqueline Hyde, vrees ik. Ja. <laughs> uh, uh, uh, Kennisoverdracht, want dat is natuurlijk belangrijk. Uh, uh, uh, per slot gaat het om het diploma en u vindt ook spelling belangrijk. Hè? Ja. U geeft dictées. Ja, ja, ja. mijn collega's uh, en ik we geven in de bovenbouw gewoon dictées. Ja, want, want ik... ik, uh, ik maar mag ik een stukje voorlezen van een dictaat dat u onlangs gegeven heeft? Uh, ja. ja. De cd's en live dvd's zijn in allerlei gemaakte low-budget producties. Een beetje pietje, preciezerig frunniken en freubelen door zzp'ers... met professionele hi-fi apparatuur zorgt ervoor dat rauwe uptempo-gitaarriffs... al snel lijken op beren goed gefinetune symfonieën. Marvin, ik neem aan <lacht> dat je dit foutloos hebt opgeschreven. Ik heb het zo goed opgeschreven dat ik duizelig werd van alle fouten. Ja, echt, heb je er zoveel gemaakt? Was, um, wat ik zelf terug heb gekeken, wel. Maar moet ik ook eerlijkheidshalve bekennen... mijn voorbereiding was nou ook niet echt de allerbeste. Nee, nee. maar, maar uh, meneer Schuiling, waarom spelling? Ja, je gaat toch niet van de middelbare school uh, af met een diploma... en je kunt niet goed spellen? De, de meeste maar het hbo's, wordt niet getoetst, uh, Dat is niet helemaal waar. In het eindexamen uh, wordt er nog wel wat puntenaftrek gegeven voor, uh, voor spelfouten. Uh, en de meeste universiteiten en hbo's hebben inmiddels ook een taaltest. Ja. Peter Arno Koppen, uh, je, je luistert mee. Is dat een goed, ide is dat een goed idee om in 5-HAVO nog een uh, dictaat te geven? Uh, ja, als je, als je over spelling praat, dat is altijd een goed idee. Uh, alleen maar spelling oefenen, dat, daar word je misschien wel beter van. Maar uh, het praten over spelling, dat, uh, dat lijkt me wel interessant. Ja, waarom dus ik vraag me af hoe, uh, hoe, hoe meneer dat doet. Ja, waarom er een D staat uh, en geen, uh, geen DT bijvoorbeeld? De achtergrond van uh, het waarom. Uh, legt, u, legt u dat uit, uh, meneer Schaak? Ja, ja, ja. ja. De, de, voor, vooraf aan, voorafgaand aan de, vooraf de dicté hebben we een week of vier, vijf alle uh, regels behandeld. En we hebben oefendictés gemaakt. en uh, Ja, een dicté is natuurlijk een, een, een, een toets met een knipoog. Ja. Uh, maar het gaat er natuurlijk wel om dat je een woord als uh, DVD's uh, goed spelt. Ja, dat is moeilijk genoeg, hè? DVD's. Ja. Ja, ja, je moet het niet uitschrijven. Hè? Je, je mag de afkorting gebruiken. Ja, ja het is een leuke zin. Uh, daar denkt Haven 5 <laughs> anders over. Ja. Nee, maar ik bedoel, uh, ik bedoel even inhoudelijk, want het, het sluit aan bij de leefwereld van, van, van de scholieren, van de, van de leerlingen. Als, je, als, als, als u het heeft over low-budget producties, uh, uh, CD's, la, dat is wel precies in hun. In hun leven weer Ja, had. maar in het dictaat staat ook Close Harmony koren en uh, wat stond er nog meer? Boogie Woogie muziek. <laughs> en ik geloof niet dat dat heel erg nee, gaaf of Vijf nee nee, uh, nee, nee, nee, nee. Nou, ik, ik dacht gewoon dat is misschien ook met het oog daarop nog gedaan, maar dat is niet zo. Nee, nee, nee. Het, was, het was puur een woord dat toevallig ja. binnen het thema paste. Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, uh, Willemijn, uh, je hebt de heer Schuiling opgegeven. Yes. Uh, wat doe jij nu? Ik zit er nu de leraaropleiding geschiedenis op het HWO in Utrecht en ja. Uh, yeah. Nu het eerste jaar, want vorig jaar heb ik een jaartje universiteit gedaan. En ja, het gaat heel goed. Ja, en, ja. en, en, en uh, hoor je nog de echo van de lessen van de heer Schuiling? Heb je daar nog wat aan? En wat heb je daar dan nog aan? Ja, nou, dit jaar moesten we voor het eerst net die taaltoets doen. Wat meneer Schuiling net ook al zei. En, ja. en daar gewoon met, met, kleine, met kleine stukjes. Dat, dat je dat, gewoon de regels weer hoort, natuurlijk. Maar ik moet ook, omdat ik geschiedenis doe... dus heel veel lezen en samenvatten en ja, schrijven. En dan toch... Denk ik telkens wel bij het schrijven gewoon de regels die je hebt geleerd met betogen en met samenvatten. Dan denk ik, ja, ik heb er wel echt wat aan wat ik allemaal heb geleerd op de middelbare. Ja, Marvin, uh, jij gaat het eindelijk samen doen. Ja, dat klopt. Uh, uh, wanneer? In mei is dat, hè? Volgens mij wel, ja. Ja, ja dat ja. weet je nog niet. <lacht> ik weet niet Heb precies... je al het gevoel dat je er klaar voor bent? Um, klaar ervoor nog niet, want er zijn nog wel bepaalde onderwerpen die behandeld moeten worden. Ja. Maar ik zit niet in de stress. Nee, hij gaat het halen? Uh, zonder moeite. Zo, zonder moeite, <tie> ja, dat is goed te horen. Uh, om te horen. Uh, Trudy uh, Koenen en uh, Peter Arno Koppen, uh, we, het, we maken het iedere week moeilijker voor jullie, hè? Jan, ik geloof wat betreft deze kandidaten, de inhoud van de lessen en de omgang met de leerlingen zit wel uh, goed. Ja. Te horen. ja, en Peter Arno Koppen, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, het is maar goed dat we niet op zoek zijn... naar de leukste leraar van Nederland. <laughs> het is radio, hè. U ziet me niet blozen nu. Goed, en... Allemaal uh, mee. Ja. Hartelijk dank, uh, Trudy Koenen en Peter Arno Koppen. Hoe was het om over uw vak te praten? Ja, fantastisch. Ja? Ja. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Willemijn en uh, Marvin, heel veel succes met het eindexamen. En uh, nou, ja, uh, 17 mei weten we of u misschien de beste leraar Nederlands van Nederland bent. Ja. Iedereen kan zich opgeven, taalstaat.karo.nl of uw favoriete leraar of een leraar van vroeger, dat kan ook. Of de leraar van uw kinderen, het maakt ons niet uit. Hm. Bellen gaan als vangers op veel te grote schoenen sterren achterna. Maken van een reuze hijsa, als een goochelaar een veertje. En lukt het niet een tien keer. Zelf gezien. Ze huilen tranen in straaltjes, gaan als kuiterende jojo's in veel te grote broeken Een schaduw achterna. Een zwaar geval, als een goochelaar een veertje En lukt het niet in zeven keer, dan doen ze het nog een keertje Het is echt waar, ik heb het in mijn dromen zelf gezien Het is echt waar, ik heb het in mijn dromen zelf gezien Als ze vallen vliegen ze, als ze vliegen vallen ze alle mensen van hun stoel, lachen zeer en neus. Klaus doen alles, schots en scheef, doen als apen alles na. Zagen dwars door een viool, buffen als harmonica. Als je dan naar huis toe gaat, de nacht in koud en kil, terwijl de kerk klokt twaalf slaat, sta je toch nog even stil en denk je aan dat clownsgezicht, verdrietig en heel blij. En denk je, Jezus, dat is gek, hij lijkt wel wat op mij. Het is echt waar, ik heb het in mijn dromen zelf gezien.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 Alleen maar Nederlandstalige liedjes in de taalstaat. Herman van Veen en de Clowns. Ja, u denkt misschien, waar blijft die David Pevko ook? Ja, dat denken wij eigenlijk ook. We proberen hem aan alle mogelijke manieren te bereiken. Maar dat lukt niet. Dus mocht u David Pevko kennen... en uh, misschien dat hij nog in een diepe slaap op zaterdagmorgen... is dat natuurlijk niet heel gek. Uh, uh, is Dan uh, zou u hem dan voor ons willen wakker maken. Want dan kunnen we hem in ieder geval nog even aan de telefoon spreken. Goed, als u dat voor ons wil doen, heel graag. David Pevko, zo heet hij. Iedere zaterdag op Radio 1. Dit is de Taalstaat. Ja, komende week beginnen de Olympische Winterspelen. En de cabaretiers Peter Heerschop en Vigo Waas gaan er weer naartoe. Dit keer niet alleen als columnist voor Radio 538 DJ Edwin Evers. Maar ze mogen ook de medaillewinnaars huldigen in het Hollandhuis. Vigo Waas, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. Vigo. Goedemorgen Goed, jij bent nog oud leraar hè? Ik ben leraar uh, lichamelijke opvoeding. Ja. En ik heb iets van tien jaar lesgegeven. Prachtig vak. Ja, ja. en als je, als je deze leraar hoort, krijg je dan heim ja, mee ik, van... Ja, nou, daar krijg ik wel een beetje warm van, ja. Nee, echt waar. Ja. Het, mooi, als, maar het ligt ook een beetje, je ziet gewoon de inzet van die man. Dus de manier waarop hij lesgeeft, uh, daar, daar, word je, daar heb je als leerling heel veel aan, als collega heel veel aan. Ja, dat is eigenlijk heel mooi om te horen. Ja, ja. ja, we zijn op zoek naar de allerbeste le leraar Nederlands ja. van Nederland. Uh, dus, uh, dat is zeker. lastig altijd, hè? Ja. Ja, maar ja, om die te het, vinden. Ja, het is een oneerlijke competitie ja, ook eigenlijk. Ja. Maar we doen het vooral om de leraar. Eh, dat is, dat om om en dat het zelf goed is heel even goed. op te poetsen. Um, um, we, we gaan terug naar de, de columns, want uh, die jullie maken voor uh, Edwin uh, Evers zijn ja. altijd heel persoonlijk. Is het niet lastig om zo'n column samen te maken? Nou, nou, eigenlijk begint Peter altijd. Uh, die, uh, die geeft een, uh, een overzicht van wat hij heeft meegemaakt, de dag ervoor en, uh, en de uren voordat we de column doen. Want meestal is het vers van de pers. En ik doe altijd uh, de voorspellingen van de, uh, van de wedstrijden. Die meestal niet kloppen. omdat het Alhoewel in het geval van Sven Kramer het wat minder uh, moeilijk is. Maar uh, ik doe de Tenzij voorspellingen. Tenzij die verkeerd wisselt. Tenzij die verkeerd wisselt. Dat, dat zal nog wel aan de orde komen. Maar, en, en dan kom ik daar later weer op terug. En dan doe ik weer nieuwe voorspellingen. Maar ik doe ook voorspellingen van Keurling En ik doe ook voorspellingen van de, de slalom uh, op de snowboard. Dus ik doe van alles. Ja. En zijn die voorspellingen, uh, uh, zou zijn ik maar zeggen, à la Of, of nee, heb je je daar nee, echt in nee, verdiept? Dat, het, het zijn handvatten voor, uh, om, om, om opmerkingen te maken over uh, de wereld en grappen te maken over, over wat daar gebeurt uh, tijdens de Olympische Spelen. De laatste heb ik veel nachtmerries, gisteren ook al. Toen droomde ik dat ik wakker werd naast Petertje Heerschop. Hij zei de hele tijd, lieve Ranomi, lieve Ranomi tegen mij. Hij zei, ik wil kinderen van je, liever Anomi, Kromo wie Jojo, jij wordt mijn vrouw, ik wil kinderen van je. En je stopt met zwemmen, we gaan trouwen. En Mariana Timmer is onze getuige. En Roberto, dan is de ceremoniemeester. Ik zei, jij Fico, dan. Hij zei, Fico rijdt de trouwwagen. En hij, en hij zei, hij remt de boel op. <laughs> Toen deed ik mijn ogen open en dan bleek het helemaal geen nachtmerrie. Het was echt... Peter lag echt naast me in zijn favoriete zwembroek. Hij had zijn gloorluchtje opgespot en zijn zwembrilletje op. Hij maakte <laughs> de hele tijd keerpunten in bed. Ja, wanneer was dit? Dit was bij, dat is in Londen dit. Dit is in Londen. Wij, zijn, wij gaan al, Peter en ik gaan vanaf uh, Salt Lake City... gaan we naar de Olympische Spelen. Zijn we uitgezonden door Edwin Evers en, en, en doen wij de columns... Dat is uh, natuurlijk aan de ene kant, het ja, is eigenlijk gewoon een groot feest. Omdat, omdat je, wij zijn natuurlijk, wij zijn de jongens uh, uit van de sportacademie eigenlijk. Ja. Die jongetjes worden dan weer jongetjes. Die alles mogen zien. We, we, we lopen rond in de snoepwinkel. Dat is wat er gebeurt en daar mag je over schrijven. Ja. En, en v, v, is er een groot verschil in woordkeus en stijl tussen jou en Peter? Als je jullie taal met elkaar vergelijkt? Ja, het ding is dat. dat als, als je na Peter Heerschop zit, die, die, die gepokte, gemazet is... en elke week die column doet, lieve Marianne is voor mij in het begin altijd even aanpassen om... Uh, soms, soms schrik je wel eens van het niveau wat hij wat heeft. Het is niet zozeer dat, ik, dat ik, ik, ja, ik... Ik denk dat ik iets... Ik ben wel iets anders, dat moet ook. Dat moet ook. Ik, moet ook. ik moet denk ik iets, iets, iets directere, iets, iets hardere grappen maken... en Peter die... die die komt met allerlei soorten opmerkingen weg. Die heeft, laat ik zeggen, dat zie je op de radio niet... de humor wat meer aan zijn kont hangen, laat ik zo zeggen. En ik moet er wat meer voor werken. Ja, ja, ja, Jullie zijn straks in Sochi. Ben je daar nou volledig vrij om te zeggen wat je wil? Hoe vrij ben je in je taal daar? Als ik niet vrij zou zijn om te zeggen wat ik wil... dan zou ik niet gaan. Heb jij overleg gehad? Hebben jullie overleg gehad met NOC en NSF daarover? NOC en NSF? Niet met NOC en NSF, maar we hebben wel gezegd... kijk... Toen we naar, naar de, uh, niet naar Beijing gingen, want we zijn niet naar Beijing geweest, nee. uh, dat hebben we besloten omdat er uh, met een uh, vertraging van een aantal, uh, van een minuut of twee minuten zouden worden, zou worden uitgezonden. Zeiden ze omdat, dat zeiden ze bij 538... en ik weet niet of ze dat via het NOC-NSF hebben gehoord, omdat ze wilden wilde kijken wat er gezegd zou zijn. Nou, Alsof als Chinezen zeg maar, gaan luisteren naar Edwin Evans, ik weet het niet. Maar er was dus een soort Je van. Weet het nooit, hè? Er was sprake <laughs> van censuur, laat ik het zo ja. zeggen. Ja, alles ja. wordt afgeluisterd ja. tegenwoordig. Ja, Dit ja, ook. Pas op, Frits. <laughs> maar. Maar uh, ja, dat gaf ons toen de reden van... Uh, ja, dan, dan, dan gaan wij gewoon niet daarheen, want er is er een sprake van censuur. En, en ja, ik, ik, ik heb nu gehoord dat dat niet zo is. Dus wij kunnen gewoon alles zeggen. Dus we kunnen alles, alles wat we meemaken en wat we zien en wat we denken... kunnen wij op, op de, door de ether heen strooien. Ja, ben je eens eerder in Rusland geweest? Nog nooit. Nog wat, nooit. wat stel je je daarvan voor? Nou, ik stel me, ik, ja, het is wel zo dat... dat ik weet niet meer wat ik me moet voorstellen, maar de voorpret is wel een stuk minder. Peter en ik stonden altijd trappelend vol ongeduld de nachtjes af te tellen... totdat wij eh, op het vliegtuig naar de Olympische Spelen konden. En nu kijken we elkaar aan en zeggen we... ja, het is eigenlijk, het is door, door, door de, de alles wat je hoort over wat Poetin eh, daar heeft uitgehaald... ook weer met, eh, daarin, net, net voor de kaukers is het hè. En ook natuurlijk door die anti-homo-wet die, die natuurlijk volslagen belachelijk is. Hoe, hoe kom je er nog in, in deze tijd? Ga je daar Om... iets over zeggen? Ja, absoluut. Nou, absoluut. Kijk, het rare is natuurlijk dat, dat, dat 63 procent van de Russische bevolking dat een hele normale wet vindt. En dat, dat, dat hoorde ik laatst ook weer, dat in, dat in Nigeria homo's zijn opgepakt en, en 14 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen als ze homoseksueel. Maar heb je, zijn. heb je Vigo overwogen om juist daarom niet te gaan? Want het is toch weer een enorme discussie in ons land. Ja, nee, nee, ik begrijp die discussie wel. Want ik ben ook heel veel, heel veel gebeld door radio en televisie om daarover te praten. Uh, maar ik ben, punt 1 weet ik heel goed van mezelf dat ik, dat ik niks tegen homoseksuelen heb. En twee, uh, denk ik dat ik daar een, een mening over kan geven. En of ik dat nou hier doe of daar doe, dat maakt niet zo uit. Ik, dat ik, dat ik, ik, wil, ik wil ook wel die sfeer proeven daar. Ik wil het ook wel zien. Kijk, je zal daar natuurlijk, kijk, alles zal verborgen zijn. Het is zelfs zo dat in de openingsceremonie uh, gaan er twee volgens mij uh, uh, Russinnen uh, zingen. Die, die volgens mij echt ook, ook, ook vrij uh, um, naar buiten lesbisch zijn. en ook met elkaar hebben gezoend in, in clips. Dus, mm -hmm. dus de, de, de, er gebeurt er iets heel raars of zo. Kijk, Poetin is natuurlijk een hele slimme uh, dictator. Die die die arresteert mensen en die laat ze net voordat voor, de Olympische laten vrij. Ja. Nu ja. komen deze mensen. Dus hij speelt ook een spel. En hij speelt een, een heel uh, naar spel eigenlijk met maar, mensen. Maar, maar je gaat dus niet voorzichtiger zijn. Je gaat, niet, oh nee, je gaat niet, niet uitkijken voor wat je zegt. Nee, nee, nee. Ik ga niet uitkijken naar, uh, voor wat ik zeg. Nee. nee, nee, nee. Ik, dus... zal, ik zal niet met, met uh, in, in een roze tutu over het uh, terrein <lacht> gaan rennen. Weet je? Want dan, uh, ik bedoel, hij, hij arresteert mensen en stopt ze gewoon weg. Dus ik moet ook een beetje aan mijn, mijn dochter is vandaag mee. Ik moet ook een beetje aan mijn, aan mijn gezin denken. Weet je? Maar ik, ik, ga niet, ik, ga, ik neem niet, uh, geen blad voor de mond daar. Absoluut nee, niet. nee, nee, nee. Uh, uh, jullie doen ook de huldiging van de winnaars. Ja. Die laatste ronde. Daar grijpt Wust de macht. 1, 56-90. De 1500 meter is onze afstand. Kijk oh, maar. Oh, oh. oh, oh. Irene Wust. Weer Olympisch kampioen. Nu op de 1500 meter. Zeg ik krijg je kippenvel van Ja. Ik ook. Maar, maar nu, sta, nu heeft zij die gouden medaille ja. gewonnen. Jij ja. staat daar met Peter ja. uh, op ja. het podium. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou ja, um, um, uiteindelijk... Kijk, je moet je natuurlijk goed voorbereiden uh, op wie daar staat. Dat is het belangrijkste. Ja. Uh, en dat is gewoon informatie. En die, hebben, die, hebben, die kennis hebben Peter en ik. Omdat we dat al jaren volgen. En we zijn gewoon puur, pure sportfanaten. Plus het feit. Ja, je moet gewoon zorgen dat je met respect zo iemand in het zonnetje zet. Ja. Iemand die zo lang bezig is met topsport. Iemand die, die eigenlijk in een cyclus van vier jaar toch voornamelijk voor de Olympische Spelen we, uh, werkt. Om, om die gouden medaille te pakken. En daardoor even geroemd te vergaren. Daar, daar, die respect moet je geven. En dat dus de woorden die jullie gebruiken... krijgen de glans van de medaille die gewonnen ja, is? Ja, ja. En, en het podium geven aan de sporter. Zodat hij die, die gehuldigd kan worden. Of, of zij of hij gehuldigd kan worden. En kijk, het is, het, het is natuurlijk in het Holland Heinekenhuis... Um, altijd heel erg... het is altijd heel massaal geweest. Nu is het een stuk kleiner. Dat bevalt me eigenlijk best wel. Dat we met een kleine groep mensen... er kunnen we iets van 200 à 300 mensen in... gewoon de sporter op waarde... met, met veel waardigheid gaan huldigen. Ja, een beetje ondaan van de hysterie. Ja, de hysterie is natuurlijk, uh, in, uh, was natuurlijk in Londen groter, omdat het een heel groot ding was. En uh, dan zitten zit er heel veel bieren en dan zit er heel veel lallend in. En dan, ja. uh, die sporters vinden het trouwens fantastisch hoor. Dat heb ik gemerkt. Ik zag gisteren nog beeld dat ze naar beneden kwamen van die trap en dan staan ze daar. En zien ze opeens mensen, want ze zitten totaal is, in die kol -kol is, natuurlijk. Dat is natuurlijk toch ook leuk. Ja. Is, is, is, want dan zijn jullie eigenlijk uh, jullie uh, zijn aangevers op het podium. In, in ja. Neur zijn jullie de hoofdrolspelers. Er zijn wel groot verschillen. Ja. Nou, ja, Maar je moet heel goed je plaats weten. In het geval, in, in het geval van de Olympische Spelen zijn wij uh, uh, minor detail. We zijn gewoon aangevers. We moeten zorgen dat we het podium aan de sporter geven. Ja. Dat moeten we doen. Ja. En bij Neur ben ik ook wel eens aangever. <laughs> ja, we zijn met z'n drieën. Dus je, ben, je kan niet met z'n drieën op de eerste rij staan. Je kan niet met z'n drieën de grap maken. Soms heb je gewoon tien minuten dat je gewoon uh, aan het kijken bent, aan het luisteren bent. En soms een woordje zegt, soms een zin om Na aan te geven. Ja. Ja. Dus die ja. rol kennen we, die kunnen we ook wel. Vigo, uh, je gaat naar Sochi. Uh, neem je nog wat te lezen mee? Ja, ik neem altijd wat te lezen mee. Absoluut. Wat absoluut. neem je mee? Ik denk in? dat ik het, uh, het puttertje meeneem. Uh, ja. ja, dat is dat hele dikke boek. En ik ben nou opeens die, de naam van de schrijfster vergeten: Donatart. Ja, ja, die neem ja. ik mee. Tot 7 februari zijn jullie, zijn jullie nog te zien bij Neur. Back ja. to Basic heet het theaterprogramma. Ja. En heel veel succes ook voor Peter in Sochi. En fijn dat je hier was. Dankjewel Frits. Dank je wel, Frits. Dag. De jaren zestig en de dingen die je deed, en die je later ging omdat ze niet meer hoorden: de zwarte kousen net zoals de witte boorden, want de liefde en de vrijheid ging in spijkerpak gekleed. In de tijd dat Gerard Reven nog zijn ezeltje bereed, en dat John zijn Vietnamezen liet vermoorden, en er waren zoveel Nieuwe woorden Mescaline, meditatie Happening en demonstratie Rode bloemen Van de natie waren wij De jaren zestig De idealen Kwamen Vrij 60 en de dromen die je had En door die dromen werden steeds meer mensen wakker Een goede vriend werd nu een kameradenmakker Die precies als jij uit overtuiging op de tramrails zat En met wie je achteraf jezelf gebakken keek had Want een nieuwe mens was ook een warme bakker En een uil was hoogstens nog een volksverlakker het ging niet om de centen Koosje korster, deel de krenten En je ja, haatte de regent als de pest Jaren zestig Van poëzie en van protest Jaren zestig en de toekomst die je zag En die hoorde in de stem van nieuwe leiders met Roel van duinen, en Rudy Dutschka als bevrijders Van consumptie en conventie en confessioneel gezag Toen je leerde te begrijpen waar het allemaal aan lag In roes van allerlei Met de makkelijke kijk van motorrijders en Bob Dunen, die verwoorden wat met je gevoelens spoorde bij een langare hoorde en je huid. Jaren zestig, een nieuwe lente van geluid. Wat kwam er van terecht Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen Want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houden En een aantal wil niet beter of gewoon alleen maar slecht Vele medestrijders taakten met de jaren het gevecht Gingen aan de doop of carrières bouwen En de meesten gingen toch ten slotte trouwen en zo eindigt het wonder en soms lijkt je daar nog onder. Maar het was en blijft bijzonder, schoon. Jaren zestig, maar hoe vertel ik het mijn zoon? Nederlandstalige liedjes. En wat voor mooie liedjes. Adèle Bloemendaal en de jaren 60 is ook nu in het uh, theater te zien, maar dan in de uitvoering van Sanne Wallis de Vries en Paul Groot. Schrijf de roman 1149. Maximaal 11 zinnen, maximaal 149 woorden. Komt uw roman in de taalstaat, dan wacht u een gesigneerde beloning. Stuur de romans naar taalstaat.kro.nl ja, een gesigneerde beloning, niet zomaar een beloning. Het voetnootboekje van Arno Gunberg getekend door de grote schrijver zelf. Dag Diane Wijnen, goedemiddag. Hallo. Of goedemorgen is het nog, hè? Uit, uit, ja. uit, uit Lichtenvoorde. Uit Lichtenvoorde, ja. Ja. Je hebt een uh, roman 1149 geschreven. Vond het moeilijk om te, om te schrijven? Nou, eigenlijk was hij meteen bij de eerste uitzending... had ik hem binnen vijf minuten op papier staan. Oh Ja. En het was ook meteen, heel bizar, dat ik meteen precies 149 woorden en 11 uh, zinnen. Het moet zo wezen, dus hè? Ja, dat moet zo wezen. Dat ja. moet zo wezen. Wij We gaan naar je luisteren. <laughs> Oké. Okay. Heb je even, als je na het feest op je je logeeradres bent aangeland. Ja, man. Doei. En weg is ze. Mijn 17-jarige dochter vanuit de Achterhoek op weg naar een danceparty in Amsterdam. Ik zwaai naar haar rug. En hoor haar ginniken. Ze is twee en zit trots op haar piepkleine fietsje zonder zijweertjes. Gedrieën laten wij de hond uit van een vriendin. Bij elke hoek en bocht wacht ze volgens afspraak op mijn teken dat ze veilig verder kan. Doet ze keurig, prijst de vriendin. En dan ineens zie ik dat het fietsje vaart meerder. Harder gaat ze, steeds harder. Daar is de bocht. Zwierig neemt ze die. En dan is ze weg. Ik neem roepend en zwetend ook de bocht. Maar ze blijft weg. Waar is ze? Steeds harder roep ik haar. Ik schreeuw in paniek haar naam. Belle! En dan hoor ik haar een half blok verderop. Geneke. Bizar. <laughs> ja, het was echt zo. Je hebt het precies zo meegemaakt. Ja, ik heb het precies zo meegemaakt, ja. Ja, ja. Gelukkig, hè, dat je er vond. Ja, en het is het maar bij die ene keer gebleven, hoor. Gelukkig dat ze er van vandoor ging toen. Ja. Schrijf je vaker? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dit, nee. Was zo, dit was voor de eerste keer? Ja, nou vroeger vond ik het wel heel leuk eh, opstellen schrijven. En, eh, stukje schrijven, schrijven. Ja ik, schrijf wel, ja, ik schrijf wel af en toe een ingestonden stukje naar een dagblad of zo. Dat wel. Met, ja. je, met je mening? Met mijn mening, ja. Maar een romans, maar een romans schrijven is leuker. Die is leuk. Ik vond dit wel heel erg leuk. Ja, ja. ja. Nou, uh, we wachten op de volgende. En hartelijk dank en gefeliciteerd met het voetnootboekje uh, van Arno Groenberg. Dankjewel. Dag. Graag gedaan. Dag. Dag. Ik voel me heel mijn leven altijd al hetzelfde. Emotioneel is er niet heel veel aan de hand. Natuurlijk voel ik af en toe wel wat verschillen. Maar dan toch altijd in een milde variant. Ik ben nooit een keer extatisch. Gedraag me nooit dramatisch. Ik ben nooit een keertje heel erg passioneel. Ik ben in de regel heel apathisch. Maar dit is niet problematisch. Ik heb wel gevoelens. Maar gewoon niet heel erg veel. Soms ben ik blij... Maar dan een beetje Soms ben ik boos Maar dan een beetje Dan denk ik jeetje Dat is niet aardig wat die man hier nou net zegt Maar ja het gaat over mijn moeder Dus het boeit me niet echt Soms ben ik verdrietig Maar dan een beetje Soms ben ik briljant Maar dan een beetje Zo had ik een ideetje Dat ik dacht dat is niet dom Ik zet mijn fiets gewoon op de standaard Want anders valt die om. te dik, maar dan een beetje. Soms heb ik anorexia, maar dan een beetje. Dan volg ik een dieetje dat ik zelf heb bedacht. En dan eet ik bijna niks van kwart voor zeven tot half acht. Ik voel me een beetje goed, ik voel me een beetje slecht. Ik voel alles maar een beetje. En als iemand aan me vraagt, is dat niet heel raar? Dan zeg ik, nou... Misschien een beetje Soms heb ik een achtergrondkoortje Maar dan een beetje Soms ben ik romantisch Een heel klein beetje Zo nam ik voor een teamdineetje Een kleedje en wat kaarsen mee Maar in de snackbar is dat toch geen goed idee Soms ben ik analfabeet Analfabeetje Soms heb ik smetvrees Maar dan een beetje Dan was ik mij je weet wel na Zoek aan de wc en daarna denk ik, nou, die kan weer een beetje mee. Ik voel me een beetje goed, ik voel me een beetje slecht. Ik voel alles maar een beetje. En als iemand aan me vraagt, wat vind je daar nou van? Dan zeg ik, ach, dat weet je. Soms ben ik extremistisch, maar dan een beetje. Soms ben ik suicidaal, maar dan een beetje. Snij ik een klein sneetje in een stukje van mijn nek. En daarna denk ik, ach joh, doet u niet zo gek. Soms speel ik een gitaarsolo, maar dan een beetje. Jeetje. Ja, Roel Sevenburg. ik vind het erg leuk. Marjan Dekker, we hebben nog tijd voor één... Roman 149. De buurt sprak er schande van. Hoewel niemand de oude man sympathiek vond... en er nooit iemand bij hem over de vloer kwam... was dat over straatstrompelende, te magere, halfblinde lijf... toch een aangenaam. Dat vond de voortvarende maatschappelijk werkster ook. Bevlogen regelden ze, tegen zijn zin en ondanks zijn woede en angst... opname in een verpleegde huis waarbij ze zelfs zorgde voor een eigen kamertje. De buurt knikte voldaan, had voor hulp gezorgd. Drie dagen later stond hij als een kind weggeslopen tegen ieder zin krom en trots voor zijn eigen raam in zijn eigen huis. Maar we laten niet met ons spotten. Nieuwe telefoontjes naar de hulpverlening. Zo kwam hij terug in Op Andermans Wieken. Nu op de gesloten afdeling, waar hij snel en voorgoed de weg kwijtraakte. Een paar maanden later kwamen tientallen buurtgenoten naar zijn begrafenis en naar de door de erfgenaam bestelde uitgebreide koffietafel. Tot zover het eerste uur van de taalstaat van de KRO. Hij was mooi, hè, van Marjan Dekker. Blijf ze schrijven, de romans 1149, 11 zinnen, 149 woorden. Zometeen praat ik met Jeroen Zelstra over zijn nieuwe album Geen Krimp. Met René Appel. Hij doet de taal natuur van Pound verslaggever Rutger Kastricum. Heel graag tot zometeen. Vuzierende dokters in het VU-Medisch Centrum. Dat was anderhalf jaar geleden groot nieuws. Maar waarom bemoeide een Haagse topambtenaar zich ermee? Dat een hoge ambtenaar dit soort stappen zet, vind ik buiten proportie en ook ethisch onverantwoord. Wat gebeurde er achter de schermen? Ja, dat is natuurlijk heel schokkend om te horen dat er een spel wordt gespeeld, waar je dan onderdeel van bent. Interne stukken werpen een nieuw licht op het conflict in het VUMC. Bot van dingen! Ik schrik hier wel van. Wat u mij hier voorlegt aan documenten... zijn intrigues aan het worden. Ah, goed. Straks van 2 tot 3. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond de laatste aflevering van de veelbekeken avro dramaserie Ramses. Met Maarten Heijmans als Ramses Shaffi en Noortje Herlaar als Lisbeth List. Laten we. Mij... Over zijn jonge jaren waarin hij donend, soms eenzaam, maar vooral mateloos gretig en vol tomeloze passie door het leven ging. Vanavond om tien voor half negen bij de Avro op Nederland 2. De Centraal Afrikaanse Republiek zat aan de rand van de afgrond. Honger en ziektes liggen op de loer.